10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro extra uit om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het meeste geld gaat naar opleidingen, omscholing en stageplekken. Nou komen er regionale actieplannen en een landelijke campagne om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard euro die al was uitgetrokken voor verpleeghuizen. Als er niets gebeurt, is er over vier jaar een tekort van 125.000 mensen in de zorg. Het kabinet hoopt met de maatregelen het tekort juist weg te krijgen. Oud-SP-leider Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij heeft vanavond gelijk een kennismakingsgesprek gehad... met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. En door de klus wordt Roemer de eerste SP-burgemeester. In Heerlen zijn de socialisten ook al de grootste partij... De huidige burgemeester van Heerle, Kree Winkel, stopt tijdelijk met werken... omdat zijn zoon leukemie heeft. De politie heeft vandaag 35 vrachtwagens en de personenauto's... van een mesthandelaar uit Wintelre in beslag genomen. Het bedrijf uit Brabant wordt verdacht van onder meer stelselmatige mestfraude... en het overtreden van de Arbeidstijdenwet. Volgens Omroep Brabant is er bij het bedrijf zelf administratie in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. En de Nederlandse profvoetballer wordt in België verdacht... van zeker vijf gewapende overvallen. Ismaël H. van 22 zou ze hebben gepleegd in de omgeving van Turnhout. De speler van Marokkaanse komaf zou volgens Belgische media... inmiddels al in de cel zitten. H. staat onder contract bij AS Roma, maar werd vaak verhuurd. Bij het Belgische Westerlo werd hij begin dit jaar nog weggestuurd.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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl. slash mythes. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen... wordt nu lid van Select op pol.com. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl NPO Radio 1 EO NOS Obstelen en opstreken met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond, het laatste uur van langs alleen en omstreken. Wie gaan zich plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League? Man United vecht het uit met Sevilla en Roma met Shakhtar. Vorig jaar won ze alles wat los en vast zat. Wielrenster Anna van der Breggen. En die mooie klassiekers, die komen er weer aan. Op welke koersen heeft ze haar zinnen gezet? U hoort het dit uur. Dat en veel meer, maar eerst het is vier minuten over tien. We zetten voor u even het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rij. Just Lease, de schaatsploeg van Irene Wüst, denkt aan een doorstart. Maar dan wel zonder Wüst. De vrouw die de afgelopen spelen nog haar vierde goud op rij pakte. Dat kreeg ze donderdag overigens te horen. Daar was ik natuurlijk wel, wel teleurgesteld in. En uh, vooral omdat... Uh, ik ben drie jaar geleden Team for Gold begonnen. En uh, zelf geïnvesteerd. En dat voelde toch wel een beetje als... Uh, als mijn project en, uh, en, en mijn kindje. En uh, ja, als het dan op deze manier eindigt, dat, uh, dat is jammer. Ja, Wüst kreeg het te horen van haar coach, Rutger Thijzen. Ze zou te oud zijn. Nou, ik, ik, ik denk dat uiteindelijk de sponsor uh, een, een, een plan heeft. En daarin, uh, iedereen had volgens had, had mij te kennen gegeven nog twee jaar door te willen. En ik denk dat zij dat als uh, gezien hebben. Als van ja, oké, okay, dat past niet in ons plan. Ja, het is nog onbekend wat Wies nu gaat doen. Ze wil sowieso doorgaan met schaatsen. Tom Dumoulin gaat zaterdag gewoon van start in Milaan-San Remo. Hij is voldoende hersteld van zijn val in Tirreno-Adriatico. Dumoulin moet zijn ploegmaat Michael Matthews helpen aan de overwinning. Ja, en diezelfde Tireno Adriatico die is gewonnen door de pol Michael Kwiatkowski. In de afsluitende tijdrit hield hij Damian Caruso vrij eenvoudig achter zich. Jos van Emde eindigde net als uh, vorig jaar als tweede in de tijdrit. En net als vorig jaar verloor hij nipt van Rowan Dennis. Zometeen meer over het wielervoorjaar met Anlis Maarten Tjellingi en wielrenster Anna van der Breggen. Jurgen Streppel is bezig aan zijn laatste seizoen als trainer van Heerenveen. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Streppel is bezig aan zijn tweede seizoen in Friesland. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Later in de uitzending bellen we even met Jurgen Streppel. Yassine Ayoub en Zakaria Labiat mogen blijven dromen van deelname aan de 2K deze zomer. Beide spelers van FC Utrecht zijn opgenomen in de Marokkaanse selectie... voor twee oefeninterlands. Ayoub speelde nog nooit een officieel duel voor Marokko. Labiat deed dat wel. Ook El Amadi en de broertjes Amrabat zijn opgeroepen. Ja, plaats voor die kwartfinales dus in de Champions League. Wie krijgt hem eh, bijvoorbeeld als het gaat tussen Manchester United en ja, Sevilla? ook Asseroglu. Ja, geen van beiden verdient hem echt, vind ik. Maar wie hem krijgt, dat is nog een beetje de vraag. Want het staat nog steeds 0-0 in de 65e minuut. Vergelijk het is met die wedstrijd vorige week. Geniet het toen bij Tottenham Juventus. Eigenlijk alle twee hadden een plekje in de, de kwartfinale verdiend. Het werd Juve Tottenham met dat geweldige spel moest naar huis... En deze twee ploegen ja, voetballen met angst. Het is een slechte wedstrijd waar het ook niet al te veel gebeurt. Nu balverlies van pop Bijna de ploeg gekomen bij United voor Fellaini. En uh, Sevilla kan dus door met Zonzi. En Sarabia aan de rechterkant van het veld. Kritieke minuten nu voor Sevilla. Want ik denk dat zij een beetje het gevoel krijgen dat er wat te halen valt nu. En als een tegenstander van United dat gevoel heeft... dan moet je pas echt gaan oppassen. Want dan kan, dat is vaak zo bij ploegen van Mourinho... het opeens heel snel gaan... ...in de omschakeling. Maar het lijkt er wel op dat Sevilla dat zich wel beseft... ...en dat ze toch voorzichtig proberen te doen. Het verhoogt amusementswaarde alleen niet echt bij deze wedstrijd. Bij die andere wedstrijd tussen Roma en Shakhtar is het 1-0 geworden dus. Doelpunt van Zeko op aangeven van Kevin Strootman. En met die stand zou Roma naar de kwartfinale gaan... ...en zou Shakhtar... Dat nog tegen Feyenoord speelde in de poolfase uitgeschakeld zijn. Nu United met Lukaku. Die een balletje teruglegt op Lingard. Hij naar Pogba. Pogba dan naar de linkkant van het veld. Naar Rashford. Rashford met een actie. Van hem moet het toch komen. Van zijn onbevangenheid. Maar wordt van de bal gelopen. Correct? Nee, niet correct. Zegt Makkeli. Die fluit in het voordeel dus van United. bal ligt net buiten het 16 meter gebied van de Spaanse doelman Sergio Rico. Op 17, 18 meter van de goal. En dat is een aardige plek voor een vrije trap. Alexis Sanchez is nog in de ploeg. Bij United die zou dat kunnen proberen. Pogba zou er ook achter kunnen staan. Ja, Rashford wordt inderdaad licht gehaakt. En Makkali, die nog weinig fouten heeft gedaan in deze wedstrijd... geeft dus de vrije trap aan United. Dit is een kans voor de Engelsen om de wedstrijd open te breken. Misschien moet het dan wel komen uit een standaard situatie. Marcus Rashford heeft de bal neergelegd. Het kan ineens, maar een voorzet ligt misschien nog wel wat meer voor de hand omdat de bal op de linkerpunt van het 16-meter gebied ligt. Rashford die probeert het ineens. En ja, het past in het beeld van deze wedstrijd. Schiet de bal 5 meter over de goal. 0-0. Als het hierbij blijft na 90 minuten, gaan we verlengen. Want dat werd het ook in Sevilla. Waarbij de ploeg hebben nog 24 minuten om iets te veranderen aan die stand. Gaan wij praten met een Olympische kampioen. Uh, althans, aan de andere kant van de lijn. Want ze is hier niet lijfelijk aanwezig. U gaat er zo horen. Een wielrenster die in 2017 een veelwinnaar was. Anna van der Breggen breekt in 2015 door. Ze wint de Waalse pijl, de ronde van Italië... en ze wordt Nederlands kampioen tijdrijden. Een jaar later is ze de beste in de gedenkwaardige... Olympische wegwedstrijd, Rio de Janeiro. En we nee, uit... nee, het is van der o, joh, wat is dit mooi! Hoe is het mogelijk? Anna van der Breggen wint gewoon de sprint hier! Wordt olympisch kampioene! We waren er helemaal niet op berekend. Wij dachten allemaal, ze kan niet sprinten. In 2017 gaat Van der Breggen door met winnen. Ze kroont zich tot de koningin van het Waalse voorjaar. Na de Waalse Pijl wint ze eerst de Amstel Goldrace. Race. De Waalse Pijl winnen is prachtig, maar in eigen huis winnen is natuurlijk helemaal geweldig. Na drie uur en zeventien minuten fietsen. Oh, zij, de halen. Vervolgens is ze een week later ook de beste in luik bastenaken luik Drie grote klassiekers op rij. Komt ze in haar eentje over de finish. De rest is niet eens in beeld. De finishstraat daarachter was heel lang leeg. Daar komen ze pas. De gebalde vuist van Anna van der Breggen. Een grootheid. Anna van der Breggen is 27 jaar en in de kracht van haar leven. Gaat ze dit voorjaar weer toeslaan? Ja, Anna van der Breggen vanuit Zwolle, dus goedenavond... Ja, goeie avond. Ik kan je niet zien, dus ik doe maar een klein gokje. Een glimlach. <laughs> ja, klopt. Bij het horen van deze fragmenten en samenvatting. Ja, is wel... Uh, is leuk, ja. Is leuk. Een brede glimlach ja. of een beetje een zuidige glimlach? <laughs> een, uh, een zuidige glimlach. Een zuidige. Ja. Hoe zou je mag toch best wel lekker trots zijn als je het allemaal hoort? Jawel, het blijft altijd apart om dat dan van jezelf te horen. Ja, maar het is wel zo. Je bent gewoon erg goed. Ja, ja. Um, ja, en, en, en het begint gewoon weer overnieuw. Kijk, je hebt die wedstrijden gewonnen en, uh, en ze komen die weer aan. Ja, ja, dat is de ellende van topsport. Maar ja, goed, ja, ja. vooralsnog lijkt je weer goed in vorm, toch? Ja, ik heb een heel mooi seizoen begin gehad. Met een wedstrijd waar, waar ja, echt... Wat ik een van de mooiste wedstrijden vind in Italië. Um, en die wilde ik vorig jaar eigenlijk al doen. Toen werd ik ziek, dus toen kon ik hem niet doen. En dit jaar wel. Stradibianc, Star, uh, hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, is dus het mooie was wedstrijd? wel een, een, epische, een epische wedstrijd. En, uh, en uh, ja, super mooi om die te winnen. Waarom vind je hem zo mooi? Nou, die wedstrijd die heeft iets wat eigenlijk, uh, wat je minder vaak in andere wedstrijden ziet. Het, het loopt van uh, onverharde strook. Het ja, dat, dat, dat is een soort gravel van die ja, uh, Grind Zandachtige stroken. En uh, afgewisseld met klimmetjes en echt steile klimmetjes. En je hebt, bijvoorbeeld in Wall-Spel heb je natuurlijk ook veel steile klimmen. Amstel Gold ook. Um, maar dit gaat gewoon aan één stuk door met die stroken... en de klimmetjes achter elkaar eigenlijk de hele wedstrijd. Dus dat maakt het altijd wel tot een, uh, ja, echt een, een soort afvalkoers, een slopende wedstrijd. En dit jaar hadden we dan ook nog het weer erbij. Nou, ja, nog, nog eigenlijk nooit eerder in dit weer gereden. Dus dat maakt het in totaal wel, wel echt een zware, maar dus wel een hele mooie wedstrijd. Ja, sneeuw, regen, modder, van alles kreeg je over je heen. Ben je dan eigenlijk helemaal in je hum? Met dat weer en die omstandigheden? Mm, nou, ik moet zeggen, als ik aan de start sta in dit weer, dan denk je wel even: nou, ik hoop dat het snel voorbij is, maar. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit een wedstrijd. Ik had een, een, een kappa aan. Dat is eigenlijk een jasje, echt winddicht. Nou, dan meestal koers je daar al niet in. En nu ook nog een regenjas eroverheen in het begin. Nou, dat is, dat zo heb ik nog nooit eerder gefietst. Zelfs niet in training. En eigenlijk heb ik driekwart kwart van de wedstrijd daarmee gereden. Dus dat was wel uh, ja. even wennen. Maar ja, zin, je weet, we hebben het weerbericht van tevoren gezien. En we wisten ook wel, het was daar gewoon koud. Ook de dagen van tevoren. Ehm... Um, dus je, kan, ja, je stelt je er wel een beetje op in. En, en toen was je, en het ochtends je... eigenlijk nog droog. Dus toen had ik wel zoiets van, ja verdorie. Ik, heb, ik had alles in mijn hoofd eigenlijk al klaargemaakt voor echt een koude regendag. En toen was het droog. Maar het, het begon wel te regenen voor de start. Ja, dus oh, gelukkig uh, maar. Ja, gelukkig. Nee, maar ik kan me ook voorstellen op het moment dat je dan rijdt... en dat je voelt dat het lekker gaat en dat je vooraan rijdt... dat het weer dan eigenlijk, uh, ook al veranderd het niet, voor jou steeds mooier werd. Ja, maar je voelt eigenlijk als je in een peloton zit... sowieso niet echt of het regent of niet. Want je krijgt toch wel het water van de weg ook uh, in midden in je bakkes, Of het nou regent of niet. En um, ja, het was sowieso nat die dag. Dus um, als het lekker gaat, ja, dan, dan, als je nat bent, ben je nat, hè? Ja, dus, ja. en spatborden zijn nog steeds niet verplichte. Mm, nee, dat, dat mag niet. Je ziet wel van die spatlapjes. Uh, sommigen hebben dat van die hele kleine... Uh, Onder je zadel. Maar ja, of dat nou een verschil maakt... Ja, je weet, het, qua modder word je iets minder vies, maar... Ja, dat ja. wordt toch. Ja, precies. Uh, nu is het natuurlijk een, een periode van de klassiekers. Uh, Milan Sanremo als eerste van de vijf monumenten. Ronde van Vlaanderen, parijs roubaix luik en Aan het einde van het seizoen nog de Ronde van Lombardije. Twee daarvan, Vlaanderen en uh, luik bassenaken hebben een vrouweneditie, maar die andere drie niet. Is dat jammer? Hmm. Ja, ja, dat is jammer. Ja. Ja, waarom aanzul um, je? Waarom zeg je niet gewoon gelijk ja? Uh, <laughs> omdat we, ons programma op zich al wel vrij vol zit. Huh. En ik. Uh, ja, dat is even wennen. Dan als er zo'n grote wedstrijd bij komt. Dat, is, uh, dat gaat natuurlijk een doel zijn ook voor velen. En we hebben nu. Ja, eigenlijk als ik naar onze ploeg kijk. Uh, zit het allemaal al goed vol. Uh, dus stel dat ook die wedstrijden erbij komen. Ja, dan moeten we wel dan moeten de enige aanpassingen komen. Ook in onze, ja, misschien wel meer Rensens in een ploeg komen. En, uh, maar qua wedstrijden op zich, ja, dat zijn natuurlijk prachtige wedstrijden. Ja, als je nou ze moeten kiezen? Want er valt natuurlijk voor beide wat te zeggen. Je kunt zeggen, nou, het is mooi om die klassiekers... zowel voor man als voor vrouw te doen... en dan misschien wat van die andere wedstrijden die nu staan te skippen. Of zeg je van, nee, wij, wij varen onze eigen koers, hè, letterlijk en figuurlijk... met ook al, ja, andere wedstrijden die daarbij horen. Ja, dat, dat blijft natuurlijk een lange discussie. Kijk, wat, wat, wat is het beste voor het vrouwenwielrennen? Dat is een beetje de vraag. Um, en zoals de Amstel Gold, dat was prachtig dat we die erbij kunnen hebben. Uh, een Nederlandse grote koers hebben we lang op zitten wachten. En uiteindelijk hebben we die... Maar dat moet natuurlijk ook weer niet te snel gaan. Want wij ja. hebben niet hetzelfde peloton als het mannenpeloton. En ja. dat die ploegen zijn groter, en alles is erop ingesteld om meerdere wedstrijden tegelijk te rijden. En bij ons peloton. Nee, dat, dat is bij ons gewoon nog niet aan de orde. Dus dat nee. kan wel, en dat zou super mooi zijn. Maar niet allemaal te snel achter elkaar. Misschien heeft het dan net iets meer tijd nodig. Ja. Goed, we gaan even naar Amman. Want, wat is er gebeurd, allemaal? Ja, het uh, toch wel vrij laffe spel van United wordt dan afgestraft. Want Sevilla scoort. Het is de invaller uit Frankrijk. Wissam ben Jedder. De spits die je maakt op aangeven van Sarabia. Mooie aanval van Sevilla. En ben Jedder, topscorer van Sevilla in de Champions League. Op de bank gehouden door Montella. Staat twee minuten in het veld. En maakt een 0-1 op Old Trafford. Een Kwartier nog. En United moet twee doelpunten maken. Anders liggen ze eruit en gaat Sevilla naar de kwartfinale. Goed, uh, Anna, Anna, nog even Anna van der Breggen. Want wat je eigenlijk feitelijk nu zegt... van stel nu dat uh, Vlaanderen en luik ook een vrouweneditie zouden hebben... dan zou het eigenlijk ten koste kunnen gaan van het vrouwenwielrennen... omdat er dan geen fatsoenlijk peloton misschien wel beschikbaar is om uh, die koersen te rijden. Um, ja, ik denk als die ontwikkelingen te snel gaan, dan is dat mogelijk. Ja, kijk, vlaanderen en luik hebben we nu. We hebben vorig jaar Amstel Gold en Naken luik erbij gekregen, en dat zijn twee fantastisch mooie klassiekers. Um, dus daar zijn we super blij mee. Maar moet je, um, ja, die wedstrijden zijn heel mooi om erbij te hebben, maar dat moet wel. Uh, mogelijk zijn voor vrouwenploegen... om dan ook bijvoorbeeld als er nog twee van zulke mooie wedstrijden bijkomen... om dat programma ja, hmm. te kunnen rijden. Ja, ja, je zou het ook kunnen afwisselen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen wellicht uh, dat je het ene jaar dat doet... en het andere jaar dat doet. Of gaat dat te ver? Wil je traditie? Kan ook hoor. Ja, dan moet je bij de organisatie zijn. Ik weet niet of het, of het werkt om één jaar wel een vrouweneditie... en het volgende jaar weer niet. Kijk, hmm. als je eenmaal iets goed op poten hebt gezet en het bestaat... Ja, dan is het ook wel mooi om dat te houden. En dan, dan, zijn, dan wil je natuurlijk ook, als je het ene jaar wint, dan ja. wil de rest van het peloton wraak het volgende jaar. Dus dat is wel leuk als die wedstrijd er dan nog is. Ja. Hey, vorig jaar was jij zeg maar, de koningin van het Waalse voorjaar. He, met Waalse Pel, Amstel Goldrace en Luikbas, Luik. Allemaal met winst afgesloten. Um, je zou in het begin van het gesprek, ja, het jaar daarna moet je alles gewoon weer opnieuw gaan doen. Dan Al die resultaten zijn weer vergeten. Koningin is geen blijvende titel. Nee. En dan moet je dus gewoon, ja, is, is dat dan gewoon het doel? Hetzelfde als vorig jaar? Nee, joh. Nee. Ik denk als ik dat als doel zou hebben, dan heb ik echt een hele zware week. Kom op, beetje ambitieus. Ja, ja, zeker. Ik ben heel ambitieus. Maar dat was vorig jaar ook niet het doel. En uiteindelijk um, is dat zo gelopen. En dat, dat, is, dat was zo super mooi om dat te winnen. Um, als het maar. Het één is, keer je het ja, twee als je denkt keer, keer kan kan je het twee keer natuurlijk, maar ja, dat is niet, ja, als dat mijn uitdaging zou zijn, dan zou het wel heel lastig zijn, want dan kan ik alleen maar verliezen ook die, die drie klassiekers op een rij. Hoe volleer, formuleer jij hem dan, je, je ambitie voor dit jaar? Uh, ik zou er heel graag wel weer één winnen, uiteraard. <laughs> uh, en het is gewoon belangrijk dat, we, dat je met je ploeg een, een goede wedstrijd rijdt. En als ik een ploeggenoot ook naar een overwinning kan helpen, dan, uh, dan is dat, ja, minstens net zo mooi. Ja, maar wel, als je moet kiezen, welke zou je dan willen? Ja, dan denk ik toch dat ik voor de Amstel Gold kies. Ja, kan ik me voorstellen. Ook omdat hij wel in Nederland is, dat heeft toch net, ja, net wat extra's. Ja, ja, ja. ja nou goed, uh, we gaan het zien. Dankjewel, vast. Uh, voor nu. Uh, we gaan weer even naar Amal Afsaroglu, want... Het is gedaan. 0-2 geworden op Old Trafford. Een hele belangrijke beslissing van de Nederlandse arbitrage. Want er is een bal die gekopt wordt door die Franse spits Ben Jedder. En die gaat via De Gea en De Lat helemaal over het doellijn. Want ik kan dat nu goed zien in de herhaling Kevin Blom. De man op de achterlijn, die staat er uh, pal naast. Die kijkt ernaar, die kijkt naar die bal. Waar staat hij precies En Die ziet ook, die moet dat zien. En die ziet dat ook, dat die bal in zijn geheel de doellijn is gepasseerd. De tweede goal in vijf minuten van Wissam Ben Jedder. En dus is Manchester United Sevilla 0-2 Je zacht. Scheidt zich te makkelijk even wachten met het nemen van die beslissing. Want hij moet dan natuurlijk ook even het oordeel van zijn assistent afwachten. Daarom staat Kevin Blom daar, om dat te kunnen zien... Stond perfect gepositioneerd. En geeft aan aan Makri dat dit een goal is. Een terechte goal. En die telt gewoon 0-2. En ik denk dat er iemand uh, in Monnikerdam. Daar woont Frank de Boer tegenwoordig. Volgens mij heel hard aan het lachen is. Want José Mourinho noemde de Boer gisteren de slechtste trainer in de geschiedenis van de Premier League. Maar diezelfde Mourinho die gaat er gewoon uit. In de achtste finale tegen Sevilla. Want United moet nu in de resterende 12 minuten drie doelpunten maken. Ze hebben wel twee keer aanvallend gewisseld. Maar... Uh, dat is te weinig en te laat lijkt mij. Sevilla gaat het redden naar de laatste acht in de Champions League. 0-2 met nog ruim tien minuten. Met Roland Slow. Ja, we gaan praten met uh, Maarten Chalingi, onze wieler-analyst over de tirreno Adriatico. Dag uh, Maarten, goedenavond. Goedenavond. Heb je net Anne van der Breggen ook gehoord? Ja, joh, ik wou dat ik als renner zo over klassiekers kon praten. Je, je, je stelt een vraag, je geeft een keus. Ja, welke klassieker zou je willen winnen? Ja, ja. ja. nou, uh, doe maar, die maar. Ja. <laughs> ik heb echt zwaar respect voor hoe zij fietst. En, en uh, weet je, dat dat, dat gewoon... Nou ja, ik ga straks voor de buis zitten... en ik hoop voor de, dat ze het voor elkaar krijgt. Ja, om de weer drie te winnen bijvoorbeeld. Kan ook nog. Oh, al is maar eentje, eentje, eentje, eentje zou al mooi zijn. Ja. Ja. Echt waar. is ja. schitterend. Ja, opmerkelijk te zien. Opmerkelijk dat zij zei dat de ploegen eigenlijk uitgebreid moeten worden... terwijl we bij de mannen juist naar minder gaan. Uh, uh, ja, uh, dat is ook uh, een interessante discussie, hè? Precies. Um, kijk naar uh, Dumoulin met zijn kneuzingen en zijn schaafhonden. Er is, er is veel gevallen. Uh, hij verschijnt zaterdag dus gewoon aan de start van de eerste grote klassieker. Uh, de Tireno, uh, daar gaan we het over hebben. Die werd gewonnen door uh, de Kwiatkowski. Die wonnen we vorig jaar milan Milaan, Sanremo. Um, we gaan even allemaal, begrijp ik. Sorry, ik kom zo bij je, Maarten. Ja, ja. aansluitingstreffer van Lukaku. Nadat United al een paar hele grote kansen miste via Smalling. En diezelfde Lukaku schiet hij nu wel raak uit een hoekschop van Rashford. Schiet die bal door en Lukaku komt binnen stormen. En ramt die bal achter Rico in de goal. Het is weer een beetje spannend geworden Bol Trevor, Want United moet nog wel twee doelpunten te maken tegen Sevilla. En daar heeft het nog maar zeven minuten de tijd voor. Sevilla staat dus nog altijd voor met twee tegen één nu tegen Manchester United. Maarten, de Tireno. Uh, ja. Parijs Nietzen ook worden gezien als een voorbereidingswedstrijd voor uh, Milaan San Remo. Nou, als je dat dan zo bekijkt, wat zijn we dan wijzig geworden? Nou ja, wijzig geworden dat er een heel diverse winnaars zijn geweest de afgelopen dagen. En dat. dat biedt perspectief voor uh, Milan Saremo. Maar ja, goed, weet je... als ik dan naar de laatste paar dagen kijk van, van de Tireno... dan denk ik toch... ja, die gasten die vorig jaar daar de deel uitmaakten in, in, uh, in Milan Saremo... ja, Kwiatkowski wint het eindklassement van de Tireno. En Sagan... ja, ik weet niet of je uh, uh, gisteren hebt gekeken naar die finale... maar op vijf kilometer voor de, voor de streep is er een valpartij. en uh, Sagan zit daarachter. Hij, hij komt op miraculeuze wijze komt hij terug... Op twee kilometer zie, voor de meet zie ik hem nog eh, binnenkant rotonde nemen... met een kamikaze-actie naar voren schieten... en op een kilometer zitten in het wiel van, van Kittel. En hij wordt tweede in de eindsprint. Ah, dan denk ik man, die gast is weer gewoon aan het spelen met het hele peloton. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zondag, zaterdag gaat zijn in milan saremo <laughs> <laughs> En dan was het, wat gaat, spectaculair. Wat, wat gaat Tom Dumoulin doen? Want gisteren hadden we hier Thijs Zonneveld dus Die ja. zegt: nou, ik, ik denk echt niet dat hij gaat starten daar. Ja, nou, kijk, in milan saremo is, is, is, is op zich een makkelijke wedstrijd. Hè? Uh, het, is, het is qua parcours niet heel zwaar voor, voor een renner als Tom Dumoulin. En ja, dan is het gewoon een goede... Uh, ja, kilometers pakken op een zaterdag I in, in nou ja, hopelijk goed weer dan voor ze en ja ik denk dat dat uh, al meteen de legitimatie is voor het feit dat hij gewoon gaat starten ik zou daar nu nog niet per se een, een, een eindresultaat aan plakken voor hem, ik zou het echt eerder zoeken in zeggen van oké okay, hij gaat gewoon kilometers pakken en misschien kan hij iets doen voor Michael Matthews die ze in de ploeg hebben en ja Michael is natuurlijk gewoon een kanshebber hè? Die, die kan die potje overleven en die kan goed dalen en die kan goed sprinten. Dus ja, dan, dan maakt hij gewoon een kans om te winnen. Ja, nu was Dumoulin natuurlijk niet de enige brekenbeen. been. We hadden nog Wilco Kelderman. Eh, niet geopereerd, maar een maand uitgeschakeld. Wout Poels, die hard viel in Parijs-Nice. Is een beetje een valse start eh, wat de Nederlanders betreft? Ja, nou ja... Ik denk dat ze gewoon ontzettend goed bezig waren... en. en... Uh, ja, ik weet niet of het een valse start is. Want die start is natuurlijk al, al even bezig. Uh, het is gewoon een domper. Zo zou ik het zeggen. Het is een domper voor de Nederlandse sport op dit moment. De een domme groene wegen stapt uit. Nou, we, ja... Pech. Weet je... Vervolgens uh, uh, zijn altijd samenlopen van omstandigheden. En achteraf is het makkelijk praten. Maar je kunt er altijd iets van leren. Uh, maar ja, weet je... Uh, Welke omstandigheden kun je in beïnvloeden? Ja, dat heb je dat op dat moment niet in de hand. En dan zou je kunnen zeggen: ja, dat is pech. Maar ja, uh, ik wil het niet altijd pech zeggen. It is, it, je vindt ja, ook een beetje je eigen, eigen veel schuld, te... gebroken sleutelbeen. Nou, ja, ja, weet je, dat klinkt heel hard. Maar er zit altijd wel iets waar je denkt van, jongen, jongen, jonge, dat had ik van tevoren moeten zien. En, uh, nou ja, goed. Dat heb je dan weer niet, niet van tevoren bedacht. Ik bedoel, ik weet nog wel dat ik een keer tour down en dat ik mee ging sprinten uh, voor een tiende plek. Ja, bekijk, volgenslag daar op de kokosnoot. Uh, ja, dacht ik, ja, wat ga ik ook doen? Uh, allemaal B-sprinters, ga ik meelopen sprinten? Ja, natuurlijk gaan ze vallen. Hallo. Ja. <laughs> weet je wel. Ja. En, uh, is, dat, dat is achteraf, maar goed. Uh, een ander ding is ook nog veel zieken. Ik doe ik niet even Parijs-Nice... Uh, er zijn Boerani ziek naar huis. De halve Lotto-Jumbo-ploeg naar huis. Ja, dat is gewoon zonde voor de Nederlandse ploegen en de Nederlandse renners ook. Ja, vier zelfs bij Lotto-Jumbo, volgens dus ik... mij... Uh... Ja, ja, want ook nog uh, de Noor was ook naar huis gegaan. Uh, Lars Boom. Uh, uh, en, en ik weet niet of Paul Martens de finish gehaald heeft. Maar nou ja. <tie> ja. <tie> hmm. Goed, het, het is niet anders. Uh, dankjewel. Het wordt in ieder geval weer uh, ontzettend interessant. Mooi dat het seizoen weer uh, zo vol begonnen is. Dankjewel voor nu. Maarten Chilingi NPO Radio 1. Nou, toch aardige tijd. Precies half elf. En Michel Koen heeft gehuurd. NOS Nieuws. Nederland veroordeelt de zenuwgasaanval in Salisbury nadrukkelijk... zegt minister Blok op Twitter. Een voormalige Russische dubbelspion werd afgelopen weekend... met zijn dochter bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum daar. Volgens premier May was het Russisch gas. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro uit... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard... die al was uitgetrokken voor de verpleeghuizen. Het kabinet hoopt met de extra maatregelen... het tekort in de zorg weg te krijgen. De politie heeft vandaag 35 vrachtwagens... van een mesthandelaar uit Wintelre in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht van onder meer stelselmatige mestfraude... en het overtreden van de Arbeidstijdenwet. Volgens Omroep Brabant is er bij het bedrijf zelf... administratie in beslag genomen. En er dreigt een tekort aan agenten op de NAVO-top in Brussel deze zomer. Lokale politiekorpsen is gevraagd om 10 van hun agenten te sturen... maar volgens VTM Nieuws zijn een aantal korpsen onderbezet... en weigeren ze agenten af te staan. Rond dezelfde tijd als de top is namelijk ook een Vlaamse feestdag... en zijn de halve finales van het WK Voetbal. Langs de lijn en opstreken. De Champions League, Ben United achter, gaan eruit. Ik zit even te refreshen om te kijken of Frank de Boer er al een tweetje heeft uitgegooid. Ja, uh, nou, nee, nog niet hè, nog niet. Maar dat zal, uh, misschien reageert hij nog binnenkort wel. Ik weet dat Ronald, Ronald de Boer, zijn broer, zit in elk geval in de studio bij de collega's van Veronica. Misschien zegt hij er straks nog wel wat over. Heeft hij contact gehad met zijn broer, dan ook. Het is wel uh, even lekker voor Frank, denk ik, dat dit nu gebeurt. 90e minuut inmiddels, 1-2. Op Old Trafford, United, Sevilla en dit is een enorme dreun voor Manchester United als het daadwerkelijk zover komt. Dat United eruit gaat en daar begint het wel op te lijken. Want dan is het gewoon een totaal mislukt seizoen geweest. Voor het rijke Manchester United al jarenlang de rijkste of de op één na rijkste club ter wereld. Ze hebben zoveel geld. Maar het gaat al jaren niet goed met de club. Eigenlijk sinds het vertrek van Alex Ferguson zijn ze aan het zoeken geweest. Wie moeten we nou voor die groep zetten? Af en toe winnen ze eens een beker. Van Feeke. Vorig seizoen eindelijk weer eens echt succes met het winst van de Europa League. Maar het gaat om de titel... Het gaat om de Premier League en het gaat om de Champions League. En als je dan in de achtste finale er al uit wordt gekegeld door Sevilla notabene. De nummer vijf van de Primera Division. Dan is dat uh, erg matig voor een club met de potentie en ook met de spelers die United heeft. Vier minuten extra komen erbij. We zitten in de eerste minuut van die vier. En opvallend is dat na die 0-2... twee goals van Ben Yedder, de ingevallen Franse spits van Sevilla... United opeens alles schroom van zich afgooit... en wel gaat voetballen en wel kansen creëert. Dat kunnen ze dus wel. Maar blijkbaar zijn die spelers zo geïndoctrineerd... door hun coach Mourinho dat ze voorzichtig moeten spelen. Dat ze dat niet doen. Nu, Ben Yedder voor de hertik. Geen buitenspel wordt dit de avond van Wissam Ben Yedder. En de Gea redt hem nog net... Nou, dat is een grote kans voor die Frans maar Het is uiteindelijk toch de avond van Wiesan Benjedder. Ook al schiet hij deze niet binnen. Want hij kwam dus in het veld voor die Colombiaan Muriel. Bernierde die al zes goals had gemaakt in deze Champions League jaargang. Maar niet het vertrouwen heeft van Montella. Maakte er dus wel twee. Terwijl hij koud in het veld stond als de, de spits vanavond. En hem haalt daarmee dus het gelijk van de trainer. Of haalt met zijn eigen gelijk. En bewijst aan zijn trainer dat hij hem de volgende keer gewoon erin moet zetten. Want hij heeft nu al acht goals gemaakt deze jaargang in de Champions League. Dit had wel zijn negende moeten zijn overigens. Want hij stond helemaal vrij. Kan zelf ook niet helemaal geloven dat hij geen buitenspel staat. Maar het klopt wel. Dat heeft de Nederlandse arbitrage goed gezien. Ze hebben trouwens een geweldige wedstrijd gefloten die Nederlanders. Makkeli dus de Leidsman. Veel assistenten meegenomen. Man op de achterlijn Kevin Blom. En Jochem Kamphuis. Blom had dus in de gaten dat die kobbel van Ben Jedder... de doellijn was gepasseerd. De 0-2. Maar goed. Er is ook natuurlijk in de Champions League doellijntechnologie. Dus Makkeli die wees ook gelijk naar zijn horloge. Dat hij om zijn pols heeft hangen. Om aan alle twijfels een eind te maken. Dan is het duidelijk. Die bal is gewoon over de doellijn. En dat was een 0-2. De 0-1 was ook van Ben Jedder ...die dus in de ploeg kwam in de tweede helft. Daarna kreeg United grote kansen. Smalling had moeten scoren en Lukaku had moeten scoren. Ze deden dat niet. Daarna uiteindelijk toch de 1-2. Weer wel Lukaku, die met een halfvolley prachtig binnenschoot. Dat was de 1-2. Maar ja, ze moeten nu winnen. United door die 0-0 in Sevilla. En dat uitdoepend die tweede Sevilla heeft gemaakt vanavond. Obal Trevor, die tellen dan dubbel. Dus is een zege het enige wat uh, genoeg is voor United. En daarvoor moeten ze nog twee goals maken. En ze hebben nog maar anderhalve minuut de tijd... Er zijn er gekke dingen gebeurd in de Champions League wedstrijden van Manchester United. Er was ooit een finale tegen Bayern München. Onder leiding van Alex Ferguson toen ze het nog wel goed maakten in de extra tijd. Maar dat lijkt nu toch een onmogelijke karwaij te worden. Makalini fluit nog eens in het voordeel van Sevilla. Komt denk ik zelfs nog een gele kaart aan voor Marcus Rashford. Gelijk naar die 0-2 wisselde Mourinho wel aanvallen door Juan Mata te brengen voor Valencia en Martial voor Lingard. Maar... Waarom spelen die spelers dan niet vanaf het begin zo Mata die een prachtige voetballer is. En een geweldige wedstrijd ook speelde tegen Liverpool. Maar Mourinho geeft de voorkeur op dat middenveld aan Fellaini en Matic. En dat zijn niet bepaalde fijn besnaarde voetballers zoals Mata en Martial dat wel zijn. En dus is dit wel een beetje een overwinning voor de echte voetballiefhebber dat het mooie Sevilla... Met weinig spelers die wij goed kennen hoor in Nederland. Maar met wel prachtig voetbal af en toe het hier gewoon gaat halen. En voor het eerst in het bestaande kwartfinale van de Champions League gaat halen. Ooit in 1958 haalden ze wel een keer de kwartfinale van de Cup 1. Maar sinds dit toernooi de Champions League heet. Lukt het Sevilla nog nooit om het te schoppen tot de laatste acht. Old Trafford stroomt inmiddels leeg. Veel mensen naar huis. Weer een mislukt seizoen in de Champions League voor United. En Sevilla bezig met de laatste aanval via Anzonzi. Ben Yedder en de Duitser die net is ingevallen Johannes Gies. En Sevilla speelt dit keurig uit. De nummer 5 van de Primera Division. 11 punten achter op de nummer 4 Valencia. Maar wel gewoon naar de kwartfinale van de Champions League. Een enorm succes voor Sevilla en voor coach Vincenzo Montella. De Italiaan nog eens schot op doel bij Sevilla. Dat gaat voorlangs en dan is het genoeg in de ogen van Makkeli. Hij fluit. Voor het laatst vanavond in Manchester. Manchester United gaat eruit tegen Sevilla. Een enorme stunt. Maar het is dik en dik en dik verdiend. Sevilla kwam om te voetballen. En United deed dat niet. probeerde tegen te houden en de overwinning te stelen. Maar dat lukte niet. Sevilla wint hem gewoon terecht. Met 2-1 door twee goals van die ingevallen Franse spits. Dat is de held van de avond. Wissam Ben Yedder. Ja, en uit Roma tegen Shakhtar is inmiddels ook afgelopen. 1-0 is het uh, daar gebleven. En dat betekent dat, moet uh, ik het even goed rekenen... uit Roma doorgaat naar de volgende ronde. Ik ja. denk trouwens Manchester United, club met geld te veel... en succes te weinig. Waar kennen we dat van in Nederland? Ja, dat kennen we hier ook, inderdaad. Hmm. Goed, um, uh, even goed nadenken. Al van de zes eredivisietrainers is bekend... dat ze na dit seizoen weggaan bij hun club. Weet hun... jij ze? Noem ze maar op? Ja, je ja, ja, zit te ja, kijken op het schermpje. Ik oh. mijn neus, ja. Noem ze nog op thuis. Als... <coughs> vrezen bij, ja, vrezen bij Vitesse. Uh, Van der Gaag bij Excelsior. Dat is twee. Advocaat bij Sparta. is drie. Faber bij Groningen. Dat is vier. En Stegeman bij Herakles. Dat is vijf. Ja, en er is een zevende bijgekomen, Jurgen Streppel. Goedenavond. Nee, wie is dan die Goe zesde? Goedenavond. 1, twee, drie, vier, vijf. Dit is de zesde, Jurgen Streppel. Dan staat zesde. dat het de zeven is. Oh ja. Wacht eens even. Wat gaat hier nu we mis? Bellen, we bellen zo over terug. We, <laughs> we gaan het even op de boot bijzoeken. In ieder geval, jij bent de volgende Jurgen hoor. Ja. ja nou, clubs genoeg. Je kan ze volgens mij uitzoeken. Je hebt zo weer een volgende baan. <laughs> ja, mooi, hè? Ja, ja misschien met Session United wel. Ja, kan, nou ja, dan moet er, eerst, er moet er eerst nog iemand uit daar. Marinho. Ja, ik ja. ja. wil je uitkijken wat je zegt. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar als je mag kiezen tussen Vitesse, Excelsior, Sparta, Groningen... of Heracles, Kles, zeg eens, welke zou je dan doen? <laughs> ik heb geen idee, ik heb geen idee. <laughs> dus, uh, er nee. zijn uh, mensen... Wat wens... van de Looien we nog? Ik ben lekker... Ja, klopt, Willem II, ja. Ja, Willem II. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, dus, mm. Oh ja, dat was dan een... Er zijn mensen wiens contract uh, niet uh, werd verlengd... die ik minder hard heb horen lachen. Ja, ja. <laughs> nou, ja, goed. Ik denk dat het, uh, ik denk dat het goed is zo. Uh, ik, ik, uh, uh, uh, ik heb bijna twee jaren erop zitten. Twee hele mooie jaren bij een geweldig mooie club. En uh, ja, uiteindelijk was het... Uh, als het uh, niet 100 procent het gevoel daar is, dan, uh, dan uh, van de club en, uh, en van mij uit, ja, dan, uh, dan vind ik dat je ook niet door moet gaan. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Ja. En dat zeg ik altijd, dat je, dat je, met, je, met, je met je hart moet doen. Dus, uh, nee, dat geldt uiteraard... dat ook voor mij en het dat geldt is... ook voor de club. Want die lezing, hè, want het is vaak natuurlijk een beetje een, een, een lege hulszin van hey, goed overleg uh, hebben we besloten. Maar in dit geval is dat echt waar. Het kwam van beide kanten, zullen we zeggen. Ja, ja nou goed. Het heeft behoorlijk lang ook geduurd. Hè. Natuurlijk dat we dat we met elkaar in, in gesprek uh, zijn. En dan ben je eigenlijk, ben je, uiteraard ben je dat al anderhalf jaar. Maar uh, nee, dat klopt inderdaad. Dat is, uh, maar waarom moet het, moet het zo lang duren dan? Je kan toch gewoon met elkaar een kop koffie gaan drinken en uh, dan is toch het gevoel goed of het gevoel niet goed? Het is toch niet een beetje goed? Ja, ja nee, dat klopt. Maar goed, er, er zijn natuurlijk heel veel uh, dingen die dan een rol spelen. En, uh, en, uh, en het belangrijkste is ook dat je natuurlijk elke keer uh, met, uh, met de wedstrijden bezig bent. Dus, uh, ja, dat maar hebben we hebben rustig onze tijd genomen en dat is, uh, dat is eigenlijk prima. Maar, maar wat speelt er dan een rol bijvoorbeeld? geven ze een voorbeeld, een beetje, dat we het een beetje snappen. Uh, nou goed, er zijn, uh, er zijn meerdere oorzaken. Hè. Van de club uit is natuurlijk uh, dat, we, dat we graag uh, om de playoffs mee moeten, uh, moeten doen. En dat kan nog steeds, maar... Ja, op dit moment is dat, uh, staan we een puntje achter... En, uh, en moeten alle zeilen bijzetten om dat uh, alsnog te halen. Maar hoe gaat dat dan? Hè? Dan zit je dan met uh, Gerry Amstra een kop koffie te drinken... en dan begint hij er in één keer over? Of, uh, of, of begin jij er dan over? Van hoe, vind jij? hoe gaat dat? Ja, goed, dat zijn de dagelijkse gesprekken die, uh, die je volgt... Over, uh, over van alles en nog wat. Hè? Over het beleid, over, over spelers, over de manier van spelen... enzovoort enzovoort. Dus, dus je groeit eigenlijk ja, ik... uit elkaar langzaam? Nee hoor, nee hoor, dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. En, uh, en er zijn een aantal ja. dingen die, uh, die we die van beide kanten graag wat anders zouden zien. Nou goed, dat kan wel of dat kan niet. En uiteindelijk moet je dan uh, ja. kom je dan tot de conclusie dat het beter is dat je uit elkaar gaat. Dat vind ik toch nog steeds een beetje vaag. We hebben van beide kanten dingen die we. En de, ik vroeg net, geef nou een voorbeeld, en dan zeg je, ja, we hadden eigenlijk de play-offs willen we halen. Ja, nee, nou, nou. Nou ik ik, kijk, kijk, we spelen wel wisselvallig natuurlijk. Hè? En dat is graag wat we willen willen veranderen en, uh, en, uh, en tot op heden is dat, is dat lastig. Dat, uh, mm. dat, dat, is, dat is moeilijk om dat uh, te bewerkstelligen. Je wil spelers erbij, want je zegt, ja, we moeten wat standvastiger spelen, maar dat kan ik eigenlijk niet bij deze groep bereiken. Is dat ook zo? Nee, dat zie je niet goed. De, oh. club is, uh, de, club is, uh, de DNA van de club is om spelers op te leiden en om daar, en die te verkopen, om zo uh, punt 1 het hoofd te houden en, uh, en door te kunnen groeien. Maar uh, oh. nou goed, daar heb ik me aan en dat doe ik nog steeds. Ja, ja. ik ben nog niks wijzer eigenlijk. Nee, dat, dat, dat hoeft ook niet. Joh. Nee. <hairy> die kan. <inaudible> je doet het wel heel goed moet ik zeggen hoor. Heel veel niks zeggen. Ja, ja, ja ik kan zo de politiek. Ja, ja. Dat wat dan. Eh. Ja. Zeg, hoe heb je de groep eigenlijk. Je zei dat, ja, dat heb, zo heb ik het ook in de groep uitgelegd. Maar wat heb je dan tegen de groep gezegd? Um, nou, tegen de groep heb ik hetzelfde gezegd als tegen jullie. Dus uh, ik heb gezegd dat op oh. het moment dat. Uh, um... Dat beide daar wat twijfels over hebben, of, het, of, of, of je dat moet continueren. Kijk, het is ook allemaal niet zo heel erg bijzonder. Het ja. contact loopt af, dus we moeten ook iets heel erg moeilijk over doen, lijkt mij. Dus, uh, uh, en dat heb ik gezegd. En, uh, en uh, wat wij moeten doen is uh, 100 uh, uh, er alles aan doen... om, uh, om met je hart uh, te spelen en om de play-offs te halen. Dat is ja. uiteindelijk uh, wat, ik, wat ik gezegd heb. Ja, oké. Okay. Uh, Willem 2 is je oude club. Mooie club, hè? Dat is een hele mooie club, ja. Dat is ja. een geweldige club, waar ik uh, vijf hele mooie jaren heb gehad. Ja, zeker. Nou, ja, misschien komt er een zesde en een zevende. Je weet nooit. <laughs> ja, nee, goed. We hebben vandaag net pas besloten dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat dit zo moet zijn. Dus, uh, nee, goed. Ik ja. eerlijk zeggen, daar ben ik nog niet mee bezig. Nee, nee, maar ze kunnen wel bellen morgen. Ja, dat weet ik niet. Ze zullen mijn nummer nog hebben, maar... Ja, ja nee, daarom. Dat, dat lijkt me niet zo gesteld. Oké, okay, goed. Dankjewel, Jurgen Streppel. Graag. Graag gedaan. Tja. En she will be loved. Om kwart voor elf op NPO Radio 1. 16 jaar auto wil dat U hoorde het eerder in het nieuws. Het kabinet legt op korte termijn maar liefst 347 miljoen euro op tafel... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Dat staat in het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid... dat morgen wordt gepresenteerd. Aan de telefoon Jacqueline Joppe, vicevoorzitter... van zorgondernemersorganisatie Actis. Mevrouw Joppe, uh, goedenavond en gefeliciteerd, denk ik, hè? Goedenavond. Ja, het is uh, goed nieuws uh, dat de minister en uh, alle andere partijen die erbij betrokken zijn... Uh, dat we met elkaar de handen ineens slaan om dit probleem uh, aan te pakken. Is de taart al besteld? <laughs> nou, de taart is nog niet besteld. Oh. Want het is geen uh, heel makkelijk probleem om met elkaar op te lossen. En geld uh, helpt zeker, zeker als je kijkt naar uh, op andere manieren opleiden. of om versneld zuinigstromers en herintreders aan te nemen. Ja. Maar het probleem is wel uh, hardnekkig. Nee, ik zeg niet dat de strijd gestreden is, maar kleine overwinningen mag, mag je vieren, toch? Ja, ja, ja, dat mag zeker. Maar er waren al middelen beschikbaar gesteld, voor in ieder geval voor de ouderenzorg. Dat ja. was ook een bedrag van ruim 300 miljoen. Dus ik ga ervan uit dat dit er bovenop komt. Maar dat is mij uit de berichtgeving niet helemaal helder. Wat voor taart wordt het als er nu ligt? Wat voor taart het wordt. Oh ja. uh, nou, ik ben dol op slag om taart, dus, uh, Wat mij betreft, uh, laat maar komen. Dat ja. zou mooi zijn. Wat, wat, wat probleem u zegt, het is, het is een lange strijd. Uh, yeah. wat, wat moet er precies hiermee worden opgelost hè, met deze 347 miljoen? Nou, Wat in ieder geval kan helpen is om bijvoorbeeld extra mensen aan te nemen... om uh, mensen die via een zij-stroomroute of als herintreder... of als leerling bij ons komen werken, om die te kunnen begeleiden... Nou, goede begeleiding is essentieel, ook als je jonge mensen aanneemt. Dus met dit soort uh, extra middelen kunnen we die mensen hopelijk wel aannemen. Dat zou ik al een hele mooie route vinden uh, voor het extra besteden. Ook op een andere manier een slimme opleiden. Dat ook de scholen, de middelbare scholen, de hogescholen routes uh, met ons als werkgevers uh, in de markt kunnen zetten... waardoor mensen ook snel beschikbaar zijn. Dat, want hoeveel, en mensen zijn nu, hoeveel mensen zijn er nu nodig? Er zijn 125.000 uh, mensen ongeveer nodig. Uh, maar dat is niet eens alle sectoren bij elkaar. Zo. Dat is alleen eigenlijk al de oudere zorg uh, waar we over spreken. Maar dat is ja. bizar veel, hè? want dan zegt u ja. dingen als, als slimmer opleiden. Maar ik denk, ja, mensen moeten toch ook gewoon willen in de zorg werken? Blijkbaar willen ja. te weinig mensen dat. Ja. Uh, ik denk dat het imago ook uh, beter kan. Dat is ook een onderdeel van deze arbeidsmarktagenda. Dus uh, ja, alle, alle beetjes helpen. Zo zie ik het uh, eigenlijk meer. En tegelijkertijd uh, moeten we ook zorgen dat we voldoende staatsplekken creëren. En dat is ook niet zo heel erg makkelijk. En nu met deze extra middelen gaat dat natuurlijk wel een steuntje in de rug uh, bieden. Ja, want wat zijn de plannen nu? Want u heeft nu uh, wat geld te besteden. Waar begin je dan? Nou, we beginnen eigenlijk op een heleboel uh, vlakken tegelijkertijd. En we zijn al een jaar, in uh, ieder geval in de oudere zorgen, uh, heel actief hiermee. Dus er zijn al regionale plannen gemaakt. Uh, in iedere regio ligt er al een plan van aanpak van hoe kunnen we versneld mensen uh, in onze sector krijgen. Maar ook de ziekenhuizen hebben een vraag. En ook de GGZ. En ook de verstandelijk gehandicapte sector. Dus ja, dat we met elkaar die handen in elkaar staan is op zich goed. Maar het is wel een groot vraagstuk. Oké. Okay. Ja. Nou, vier toch. Ik zou zeggen, bestel die slag daar toch even ja, dit, uh, toch maar Om dit oh, moment nee. te markeren. Jacqueline Joppen, <laughs> vicevoorzitter van uh, Zorgondernemersorganisatie Actis. Dus bedankt. Ja, fijne avond. Fijne in België zijn ze al twee dagen in de band van een mogelijk omkopingsschandaal... in de hoogste voetbalcompetitie. De ophef gaat over een degradatieduel tussen Eupen en Moeskroen. Eupen wint met 4-0 door vier goals in de laatste 18 minuten. En daardoor is een andere club, KV Mechelen, gedegradeerd. 4-0, ik denk dat het ook gevallen is voor KV Mechelen. Want 4-0 is nog een grote mogelijkheid onbenut gelaten. Maar dan het uitverdedigen bij moest doen. Werkelijk dramatisch. En 4-0 op anderhalve minuut. Amma's Schreus in België. Amma, de kranten staan er uh, bij jullie ongetwijfeld uh, vol van. Leg even ja. kort uit, wat is er nou toch aan de hand? Ja, kijk, het ging op de laatste speeldag om het doelsaldo. Dus Mechelen en Eupen hadden evenveel punten als ze allebei wonnen. Dan of gelijk speelden of verloren. Dan ging het om doelsaldo. Allebei wonnen ze de wedstrijd. En Mechelen stond er één doelpunt beter voor. En ja, die er 2-0 voor met nog 20 minuten te spelen. En Eupen stond nog op 0-0. Ja, en zoals je net hoort, in 18 minuten scoort Eupen liefst vier keer. Waarvan het laatste doelpunt echt slapstick was, mm -hmm. comedy capers zeiden wij vroeger hè. Um, ja, en daardoor gaan natuurlijk alle mogelijke insinuaties uh, uh, de ronde doen uh, het bestuur van Mechelen was meteen heel hard en die zeiden die uitstap klopt niet, dat kan niet maar ja, niemand kan met bewijzen op tafel komen want ja, daar is geen bewijs van je ziet alleen dat de aanvallers van Eupen wel erg veel vrijheid kregen in uh, dat uh, slot van de wedstrijd en dus denkt iedereen van ja, dit was afgesproken ja. tussen twee... Uh ja, clubs uit het, uit het zuiden van, van België, Eupen, dat zijn Duitsstaligen, dat ligt tegen Aken en Moeskoen, dat ligt tegen Rijssel, die liggen wel 200 kilometer van elkaar, maar toch lijkt het een deel tussen die clubs eh, en bovendien de trainer van Mechelen, Dennis van Wijk, Amsterdammer, hè? die had al weken op voorhand gezegd, ik hoop dat het niet op de laatste speeldag wordt beslist, want met die twee clubs tegen elkaar eh, heb ik er geen vertrouwen in. Ja, ja, ja laat het we even op... allemaal, laten we even aan luisteren, want na de degradatie was hij behoorlijk ontstemd en ook een tikje van en nu dit, en dan kijk je naar de goals van, uh, van Eupen... en dan moet je bij je eigen nadenken van, wil ik dit nog wel? Je bent er een beetje gedegoteerd van nu, hier en nu vandaag. Ik denk dat heel België, als we kijken naar de beelden... toch wel een stukje gedegoteerd is uh, de manier waarop. En vleed jaar ook al, dus dat wordt, wordt schering en inslag. Iedereen vindt het maar normaal dat dat soort dingen gebeuren. Ja, overigens heb ik ook die te gezien. En, en, en het is dat je weet dat dit gebeurt. Die vierde goal ben ik helemaal met je eens. Maar die andere, ja, als je dit op de achtergrond niet weet... dan zou je kunnen zeggen van, ja... Dit, uh... Uh, dan kunnen we in Nederland ook nog wel een paar doelpunten verzinnen. Maar hoe kijkt de rest van België tegen deze situatie aan? Ja, iedereen zit daar verveeld mee. In de eerste plaats de voetbalbond, die al meteen gezegd hebben mocht het nog gebeuren dat op de laatste speeldag twee clubs met gelijke punten eindigen en evenveel gewonnen wedstrijden, dan organiseren we een testwedstrijd. Maar we laten het niet meer op het toelsaldo uh, beslissen. Dus ja, je ziet, zij, zij zien ook meteen dat dit veel te veel geeft voor insinuaties. En uh, Mechelen heeft geen klacht neergelegd, want ja, uiteindelijk kun je concreet uh, helemaal niks bewijzen. Maar er is nu wel een nieuwe verhaal opgedoken en daarom mag ik op het einde van de uitzending komen, want dat is het leukste verhaal. Er zijn twee spelers van Eupen gaan gokken uh, in, in een krantenwinkel in Eupen. In trainingspak zijn ze binnengekomen, ze werden duidelijk erkend. En nu is de vraag waarop hebben die gegokt? En wij hebben in België een kansspelcommissie en die verbiedt dat je gokt op wedstrijden waarin je betrokken bent. Dus van je eigen club of, of waar je op het veld staat. Uh, dus je mag wel op andere wedstrijden gokken. Willem II PSV, daar mag Gokken, maar uh, je mag niet gokken dus in een wedstrijd van je eigen club. En nu gaat men nagaan. Hebben die spelers gegokt? En zo ja, wat hebben ze ingezet? Maar ja, ik denk dat gokken op een 4-0 winst, dat dat niet zo simpel is. Ja. Ik denk dat het eerder uh, aangewezen is om te kijken of men in Moeskroen gegokt heeft bij de verliezer. Maar die zaak is pas begonnen vandaag. En ja, uh, dat betekent alleszins dat de uitslag van de wedstrijd blijft. Dus Mechelen blijft de club die degradeert. Maar misschien dat individuele spelers van Eupen ja. kunnen gestraft worden als blijkt dat ze gegokt hebben. Ja, nou. We gaan er nog van horen door die onderzoekscommissie. Dankjewel uh, Amman, we gaan je ongetwijfeld gauw weer bellen. Na het goud gisteren van Bibian Mentel... was er vandaag opnieuw Nederlands succes op de Paralympische Spelen. Zitskier Jeroen Kampscheur won de supercombinatie. Dat is een onderdeel waarin de skiers de Super G en de slalom doen... Maar de gouden plak is eigenlijk niet zo'n verrassing. Kampscheur zag het namelijk zondag al aankomen. Toen werd hij op de individuele Super G weliswaar slechts zevende. Maar keek hij al meteen vol goede moed naar de supercombinatie van vandaag. Ik ben blij met 16e achterstand. Ik weet dat ik dat goed kan maken op een slalom. Eh, als, als ik een goede dag heb, dan kan dat gewoon een mooie gouden medaille worden. Dus ja, daar gaan we nu naar uitkijken. Een man, een man, een woord een woord. Hij werd vandaag derde op de Super G en maakte op de slalom zijn achterstand meer dan goed. Edwin Peek mocht hem als een van de eerste feliciteren. Jeroen Kamsleur, je bent Paralympisch kampioen. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd. Technische onderdelen, we gaan knallen. We gaan hetzelfde doen als die andere dagen. In het slalom ga ik die gasten pakken. En het is gewoon precies zo gegaan. Dat gevoel, ja. dat zelfvertrouwen, wat je eigenlijk van de week al uitsprak... Uh, is dat dan echt gewoon jouw kwaliteit op dit moment? Jij kan gas geven op de momenten dat het moet? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, weet je. Alles wat tegen zit, moet je gewoon vergeten. Alles wat positief is, meenemen naar de volgende dagen. En blijf vertrouwen. Je weet, je weet dat er nog eh, onderdelen aankomen waar je wereldkampioen op bent. En die andere gasten zijn snel, weet je. En, ah, ik weet niet, het, het lukte gewoon. En ik, ik hield me met mijn focus. Het is, weet je, aan het resultaat denken, dat sluipt in je hoofd tijdens het skiën. Maar dat heb je gewoon onderdrukt. En, en ah, het lukte. Ik kwam beneden, ik keek naar rechts. Vier seconden. Het kon niet meer fout. Die Super van vanmorgen... Daar heb je op het randje geschiet, hè? Daar heb ik op het randje geschiet. Maar ja, dat is ook wel ja, nodig, gewoon, weet je. Uh, ik heb wat foutjes gemaakt, maar op de, op de ritmische delen... was ik extreem snel en direct aan het skiën. Uh, en daardoor had ik nog een, een prima tijd en zat ik heel dicht bij Jesper. Uh, ik wist dat ik de slalom kon pakken. Hij, is, hij gaat hard, hoor, daar niet van. Maar ik wist dat ik hem kon pakken. Dus je bent nog zo jong. Je bent nu wereldkampioen en Paralympisch kampioen. Uh, waar ben jij mee bezig? <laughs> Met heel veel winnen. Ja, op het juiste moment. Want het, in de afgelopen... Op een World Cup, uh, seizoen heb ik geen één Gouden medaille gehad. Alleen maar zilver, brons en, en materiaalpech. En hij heeft het niet echt meegezeten. Maar niet, ja, de trainingen gewoon weer gewoon hard, hard, hard. En, en gewoon kaartje best doen. Maar is dat het juiste moment? Precies. Beek, ja. Is dat het gewoon waar je naartoe hebt gewerkt? Je, je wilde gewoon in maart goed zijn? Ja, natuurlijk. Ja, het World Cup seizoen maakt ook niet zoveel uit. Het was een voorbereiding, weet je. En, we, zijn, we hebben ook bepaalde World cups overgeslagen die niet nodig zijn. Nou ja, World Cup overal prijzen laten we lekker varen. En dat is het gewoon waard geweest, dat nou een gouden plan. Ja. Je hebt gehouden en je mag naar Meddelplaza. Absoluut, morgen pas. Maar uh, ik ga er in ieder geval heel erg van genieten. In de land. Dankjewel. En heel veel succes nog op de Reuzen slalom. En ook nog de slalom. Leuke onderdelen nog, hè? Absoluut, aangezien ik net de snelste tijd op de slalom neergezet. Ja. <laughs> Lekker trots. Sitskier, Jeroen was dat Paralympisch kampioen, dus op de supercombinatie. Goed, vanavond de Aas Roma-Saktor Donetsk gehad. Roma door, Man United Sevilla hebben we ook gehad. Sevilla door door die 2-1 overwinning. Morgen ook uh, mooie duels trouwens, die we uh, kunnen horen, ook op NPO Radio 1. Om 6 uur speelt Bayern al uit bij uh, Besiktas. Maar goed, dat is wel een gelopen koers. Van Bayern uh, staat er met 5-0 voor thuis. Um, Barcelona-Chelsea is een ander verhaal. Vanaf kwart voor negen natuurlijk ook op NPO Radio 1. Eerste duel in Londen eindigt in 1-1. Ja, ook een zijspankrosser te gast morgen. Etienne oh. Bax. Oh. Oh. Maar we sluiten voor vandaag af met Diederik. Wat heb jij nog te melden? Nou, Het nieuws van de dag komt toch uit Amerika. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken ontslagen... Rex Tillerson moest vandaag het veld ruimen en inmiddels is ook bekend wat de directe aanleiding daarvoor was. Uh, Tillerson had namelijk ooit gezegd dat hij in 2006 aanwezig was in Center Park Spaterswolde... Um, in een vakantiehuisje waar op dat moment ook Halbe Zijlstra aanwezig was. En volgens Stillessen zou Halbe Zijlstra daar geantwoord hebben... op de vraag wat hij verstond onder Groot Friesland. <laughs> namelijk Friesland, West-Friesland, Flevoland, de Baltische Staten... Roemenië, de Efteling en, oh ja, Texel... Dat was nice to have. Nou, uiteindelijk kwam aan het licht dat dat hele verhaal goed bleek te kloppen... omdat Halbe Zelfstra op dat moment niet in Paterswolde was... maar in Rusland op de zorgboerderij van Boris Jeltsin. Kortom, het ontslag van Rex Tillensen was echt onvermijdelijk. Goed, zometeen het oog met Wilfried Jong. Tot morgen. Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ben je dan net in het buitenland? Vraag dan iemand anders om voor je te stemmen. Vul de achterkant van je stempas in en geef een kopie van je ideebewijs mee. Want elke stem telt. Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten, kijk op vikingbedden.nl. Het ontroerende familiedrama Vele hemels boven de zevende. Naar de bestseller van Griet op de Beek. Nu in een theater bij jou in de buurt. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. NPO Radio 1.